9 uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Een test om het syndroom van Down vast te stellen... moet voor alle zwangere vrouwen beschikbaar zijn, vindt de Tweede Kamer. Nu is deze zogeheten nipt test maar voor een beperkt aantal zwangere toegankelijk. PvdA en SP willen dat de test ook vergoed gaat worden. De VVD twijfelt daar nog over. Tegenstanders van een algemeen beschikbare test... bieden vanmiddag een zwart boek aan aan de Tweede Kamer. In Ossendrecht bij Bergen-op-Zoom is iemand thuis doodgeschoten. Wie het slachtoffer is en waarom hij is omgebracht is niet duidelijk. Buren hoorden aan het begin van de nacht schoten en belden de politie. Die vond het lichaam. Was op dat moment niemand thuis. De politie heeft nog geen idee wie de dader kan zijn. Bij een brand in een huis in Bildhoven vannacht is de moeder van een gezin omgekomen. De andere drie gezinsleden zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Eén slachtoffer sprong uit het raam om aan de brand te ontkomen. De oorzaak van de brand in Bildhoven is niet duidelijk.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 Als één provider met een vast en mobiel netwerk willen de bedrijven de concurrentie aan met KPN, T-Mobile en Tele2. Beide bedrijven krijgen de helft van de gezamenlijke onderneming in handen. En waarschijnlijk is de samenvoeging eind dit jaar afgerond. Het weer, eventuele mist lost nu snel op, daarna schijnt de zon, het wordt zo'n 5 graden. Komende nacht opnieuw koud met in het oosten lokaal min 7 als minimum. Morgen overdag iets meer bewolking, maar blijft wel droog dan wordt het 2 tot 4 graden. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Kuni van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Zoeterwouden. 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A6 richting Muiden bij Muidenberg. 8 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oossaan. 8 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij Knopend Battenverdorp. 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Westpoort en Oud-Zuid 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Woerden 11 kilometer. En iets meer dan een half uur vertraging op de A208 van Haarlem naar Velzen voor de aansluiting met de A22 5 kilometer. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. I'm always... Home. now I finally found someone to stand by me We saw the writing on the wall and we felt this magical see Now we're passionate in our eyes There's no way we could disguise, disguise. a secret need So we, we take each other's hand, cause we, we seem to understand, understand. Yeah, yeah.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 heel goed www.ctv-live.nl en dan kan je uiteraard ook meteen meeluisteren via internet. is reden genoeg om te blijven luisteren want in de U2 hebben we ook nog heel veel lekkere Valentijnsmuziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Op zondag en ook in die 2 uur natuurlijk ruimte voor jouw favoriete uh, fanatijsverzoekjes. Je kan ze aanmelden bij CFM via de Facebook site van CFM. Laat jouw favoriete va plaat aan ons horen. En we draaien met alle plezier vanmiddag tussen 3 en 5 uur. Hier is Michael Jackson.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 Twee de vechten, Ja, Twee vechten om een been. En de derde gaat ermee. heen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Tot oh, zover. Oh ja, het voetbal, hè? Half drie. Twee wedstrijden inmiddels. Rust, Feyenoord. Daar staat het. 1 tegen 1. En Excelsior tegen Adeldenhaag. Eveneens een 1-1 tussenstand. Die wedstrijden houden je voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Maar eerst per muziek nu. Give me. Don't talk. Don't talk. Don't talk. Don't talk. Body language. I can't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 En last but not least, ook de klassiek liefhebbers komen deze 21 februari aan beurt. En wel om drie uur in de protestantse kerk. De entree bedraagt vijf euro en het concert begint om drie uur. En het is een klassiek saxofoonorkest.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 And your all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 Ook daar is gescoord, maar staat het gelijk op dit moment 1 tegen 1. En we maken het ons op voor de klapper van de dag. Rond de klok van een kwart voor vijf begint die NEC ontvangt thuis PSV. Oké, okay, ZFM niet alleen op radio, maar ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. ZFM. www.zfmzandvoort.nl CFM. En op onze website www.cfmsanvoort.nl kan je de laatste nieuwtjes uit Sanvoort volgen. Trouwens ook via de CFM app die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanvoort en download hem nu, he, onze app. Lekker ruig en heerlijk voor deze regenachtige zondagmiddag in Zandvoort. Deze uit de jaren 70, Albert-Jan. Alweer een hele tijd geleden, hoor. Dat Boston en iets scoorde met moord en feeling. Het was om precies te zijn in 1976. En hier is Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.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 This is all I wanna do, shock it Let me rock it, let me rock it, shock it through Let me rock it, cause I feel for you, I feel for you En dan is je vader tijdensdag dag weer helemaal compleet, hè? Ik zie deze hoor van Chaka Kang en I feel for you, think I love you. Mm, hoe mooi is dat? Hij werd ook weer uh, aangevraagd uh, bij CFM via onze uh, Facebook-site, uh, Albert Young. Oké. Okay. Dit mag van uh, iemand uh, uit Haarlem. Wel leuk. Lekker ja, dus, dichtbij. Welkom, welkom. Luistert ook via wwwcfm livenl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 voor mekaar, hè, Kaya. De nieuwe kinderburgemeester van Zandvoort. Uiteraard namens CFM van harte gefeliciteerd. En ja, je begreep het al, die plaat was speciaal voor jou. <laughs> Door de Valencia en Gaia. Zometeen uur drie alweer van Zandvoort op zondag. Blijf lekker luisteren op deze Valentijnsdag. Het regent toch buiten, dus verder niks te doen.